Met het vastlopen van de formatie in België is de discussie over de splitsing van het land weer in volle hevigheid losgebarsten. Sommige Franstalige politieke kopstukken vinden dat Wallonië zich moet beraden op een toekomst zonder Vlaanderen. Koning Albert van België stelde gisteravond een Vlaamse en een Waalse bemiddelaar aan. Die moeten proberen de stukgelopen onderhandelingen tussen de politieke partij weer vlot te trekken. Inwoners van Christchurch in Nieuw-Zeeland kunnen morgen en overmorgen maar beter thuis blijven. Dat advies krijgen ze na de zware aardbeving van gisteren. De constructie van veel gebouwen moet worden gecontroleerd. Zeker 800 huizen zijn zo instabiel dat ze gesloopt moeten worden. De schade wordt inmiddels geraamd op meer dan 1 miljard euro. Een vrouw is gisteravond bij Venlo twee keer aangereden op de A67. Ze is daarbij om het leven gekomen. De vrouw van 52 uit Lissol liep om onbekende redenen op de snelweg en werd geschept door een automobilist. Daarna werd ze nog geraakt door een vrachtwagen. De chauffeur alarmeerde de hulpdiensten, maar het slachtoffer was toen al overleden. Voor een partycentrum in Zoetermeer is vanochtend vroeg een 23-jarige Rotterdammer doodgeschoten. In het partycentrum was een groot feest met 800 bezoekers aan de gang. Volgens de politie is de Rotterdammer ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Drie verdachten zijn opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom er is geschoten. De populairste duonaam onder huisdieren is Donder en Bliksem. Dat blijkt uit een inventarisatie van het tijdschrift Onze Taal. Mensen die meer dan één huisdier hebben, geven hun dieren vaak namen die bij elkaar passen. In de top 5 staan verder Ko en Nijn, Olt en Sien, Jut en Jul en Sors en Shimmy. Dan nog het weer: het is droog en volop zonnig. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Ook morgen zonnig, maar wel vrij veel wind. Dit was het.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 Als het zo leuk is, is dat de muziek boulevard weer gewoon terug is op 5 september. 6 minuten over 12. Welkom vrienden. Het is weer zover. We kunnen weer gewoon de winter, of de, wat zeg ik, de winter weer langzamerhand aan gaan doen. Hoewel, het is, dat is het nog niet in ieder geval. De winter, dat zal nog wel even duren. Maar we zijn wel aan het nazomeren en dat is nooit weg, denk ik. Uh, welkom bij het eerste uur van deze Boulevard op zondag 5 september. Ik zei het al. En uh, 5 september staan ook een aantal gebeurtenissen die ge geweest zijn. En vandaag ook jarig zijn uh, een aantal mensen. Ja, het begint allemaal een beetje uh, hectisch. Maar goed, uh, vandaag is het dus 5 september. Caris van Houten viert vandaag haar 34ste verjaardag. George Boateng, ex-speler van Feyenoord, uh, wordt vandaag 35 Dwiesel Zappa. Zappa, je weet wel, de zoon van Frank, is een Amerikaans acteur en popmuzikant, wordt vandaag 41. Marcel Meuring, schrijver van uh, een aantal boeken, wordt ook vandaag jarig, is 53 geworden. Dan uh, Peter Win, dezelfde leeftijd, ook 53. Herman Koch, je kent hem wel, van Jiske uh, yes, Vet, uh, onder andere, maar ook schrijver van uh, een aantal boeken. Is vandaag ook jarig, 57 jaar is uh, hij geworden. Freddie Mercury zou als hij vandaag in leven was 64 jaar geworden zijn. Maar niets is minder waar, Mercury is op 24 november 1991 overleden. L. Stewart is vandaag jarig, uh, wordt vandaag 65. En L Stewart uh, is, is de man die onder andere On the Border en The Year of the Cat uh, op zijn naam had uh, staan. Twee hits. Uh, Werner Herzog is vandaag jarig, wordt vandaag 68, is een Duits filmregisseur. Ja, en voor de wat ouderen onder ons, het is heel erg leuk. Maar ook Raquel Welch viert vandaag haar verjaardag en die wordt vandaag 70. Een echte uh, dame die in de jaren 70 uh, een menig mannenhart sneller deed slaan. Um, wat zijn de gebeurtenissen... Op 5 september geweest, laten we eerst maar eens beginnen in een grijs verleden. Op 5 september 1910 slaagt de natuurkundige Madame Curie erin haar laboratorium in Parijs in enkele grammen radium te verkrijgen. En op maandag 5 september 1927 wordt in Delft het waterloopkundig laboratorium geopend. Dinsdag 5 september 1944, weet ook misschien de oudere generatie onder ons... Wat voor dag dat was, namelijk Dolle Dinsdag. Nederland wacht tevergeefs vergeefs op de bevrijders, maar die kwamen maar niet. Op maandag 5 september 1955 wordt Fred Kaps wereldkampioen goochelen. En op dinsdag 5 september 1972 gijzelen acht Palestijnen van de zwarte september 11 Israëlische atleten in het Olympisch dorp in München. En er waren een aantal mensen ook hier uh, voor de, de microfoon bij CFM en destijds ik denk een jaar of vijftien uh, terug die dat vertelden hoe uh, angstaanjagend dat geweest is met de beëindiging van deze gijzelingsactie want uh, de Israëlische atleten kwamen ook om het leven. 5 september 1977 was op een maandag, ook eigenlijk een beetje een zwarte maandag in Duitsland, want de Rote Armee-fractie ontvoerde de Duitse werkgeversvoorzitter Hans-Martin Schleyer. En die werd later dus dood teruggevonden. En op vrijdag 5 september 1980 wordt tussen Italië en Zwitserland de Gotthardtunnel voor het autoverkeer geopend. En op dinsdag 5 september 1995 veroorzaakt Frankrijk wereldwijd protest... ...naar de eerste van een reeks kernproeven op het atol Mururoa. Dat is dus heel erg uh, duidelijk dat daar een hoop mensen niet blij mee waren. Tot zover eigenlijk allerlei gebeurtenissen die wij uh, hebben meegemaakt op 5 september. Dan weer uh, even muziek uit, uh, ja, uit gewoon popmuziekland... Twee heren, ze komen uit uh, Zwitserland. Die hadden ooit nog eens een keer de moed, de euvele moed, uh, gevraagd aan een echte diva. Van zouden wij dat nummer wat jij ooit eens hebt gezongen nog eens een keer opnieuw mogen bewerken? De dame zei, nou dat is goed, maar dan wil ik er wel op meezingen. En dat is dit resultaat geworden in het uh, midden van de jaren 80. The Rhythm Divine van Shirley Bessie in Yellow. Waar waren dat met uh, Come On Baby. Het is uh, 17 minuten over 12. Uh, ik zat gisteren toch uh, en daarvoor overigens uh, was het Shirley Percy met uh, Yellow. En The Rhythm Divine. Um, straks over een minuut of 13 gaan wij in ieder geval even nog wat weer doen. Ik uh, moet uh, toch even wel wat, uh, wat uh, kwijt. Uh, ik zat gisteren naar, uh, naar iets uh, te kijken. Nou Daar uh, zat ik toch mijn vingers in, eerlijk gezegd uh, bij af uh, te liggen. Maar voordat het uh, zover is, uh, hebben we het over dobbelstenen. En die dobbelstenen heeft, uh, heeft te maken met wat ik gisteren gezien heb. De dobbelstenen werden ook al, of worden onlangs, bezongen door Hotel Wazinski. En dat is een duo uh, bestaande uit Frauke van Nes en Alex Heemskerk. En luister naar dat wonderschone nummer The Dice. No more base that can be broken. It seems <laughs> Hoe kwam ik erop over de, de Dice en de Tumbling Dice? Nou, dat had allemaal te maken met uh, de film Shine Light. Van, uh, de maker van die film was Martin Scorsese. En eh, daar had hij gewoon een, zeg maar een concertregistratie vastgelegd van de Rolling Stones. En als je dat dan ziet, die heren die zijn zo eigenlijk onvervoestbaar. Ze worden wel wat ouder, maar eh, ondertussen eh, ja, blijft dat gewoon maar doorspelen. Het is, het is net een oude radio die niet eh, wil ophouden met spelen. Dat is, dat is, dat is zo maf. Maar goed, eh, ik heb er wel van genoten. En overigens, dit nummer kwam maar daarin voor. Uh, Martin Scorsese is ook niet helemaal op zijn achterhoofd gevallen. Hij had het uh, zo bedacht dat hij uh, tussen een aantal nummers door... Uh, dat hij daar ook nog wat allerlei uh, documentatiemateriaal voorbij liet komen... van uh, de Hidden Stones en wat ze allemaal hebben uitgevreten in die, in die jaren... door uh, dat ze bezig zijn geweest. Zo had bijvoorbeeld Mick Jagger een uh, relatie met een uh, vrouw van een premier van Canada. Ja, je gelooft het niet. Maar toch is het zo, uh, de man die toen uh, zeg maar... Canada leidde. In een dergelijke regering was Trudeau. En hij, Mick Jagger dus, die had dus even een stiekem relatie met Margaret Trudeau. Dat is dus de vrouw van... Ja, en dat, uh, dat waren allerlei schandalen. Daar werden de, de heren toch wel wat uh, bekend mee. Niet alleen met de schandalen, maar natuurlijk ook uh, met de muziek die ze maakten. En als je dat dan afzet, wat ik gisteren heb gezien, gewoon blues spelen. Uh, het, is, het is gewoon, uh, ze kunnen alles. Het, het is, uh, ja, ik blijf het uh, gewoon fascinerend te zien hoe de Rolling Stones bezig waren. Daarvoor overigens, over Dobbelstenen gesproken, was het uh, Hotel Wazinski... Met de DICE. En dat is een, ja, een tweetal wat hoopt. Uh, zeer binnenkort uh, in Nederland wat meer bekendheid uh, te gaan krijgen. Of dat gaat lukken, dat moeten we nog allemaal afwachten. Eerst uh, weer nog even nog een bekend stukje muziek. Tot aan het uh, nieuws. of nee, nieuws. Tot aan het weerbericht van half 1. Want we hebben natuurlijk ook het uh, weer voor de komende dagen uh, nog even voor je. En natuurlijk is dit ook niet een, helemaal een onbekende. Uh, Duffy, uh, van wie uh, we dat uh, plaatje gaan draaien... Draa draa werd uh, vorige week, of twee weken terug moet ik zeggen... gecoverd door Triggerfinger en Melasue. Dat gebeurde tijdens het Lowlands Festival... toen ze een uh, eigen versie van het nummer wat ik nu ga draaien speelden. En ja, het was zo bedriegelijk uh, goed. Uh, de, de stem van Melasue deed uh, mij toch wel een beetje... hier en daar een beetje aan Duffy denken. Maar dat nummer, ja... Uh, was Mercy, maar dit is toch van de enige echte Duffy zelf. En daar scoorden ze een hit van twee jaar terug mee. Inderdaad, het is één minuut over half één en sommige dingen in de muziekboulevard veranderen natuurlijk niet. Ook het weer, ja we zijn weer terug in september en dan komen alle oude programma's gewoon weer terug. Dit is opgesteld door Lex van der Hoorn, allemaal na te lezen op www.medeopagina.nl Bij dat, het is ons eigen weergoeroe. vandaag meest zonnig, matige oostenwind, maximumtemperatuur temperatuur in Zandvoort is 19 graden. En maandag, dat is morgen dus, zon. matige tot vrij krachtige oostelijke wind... in de maximumtemperatuur temperatuur in Zandvoort gaat dan zo'n 19 graden bedragen. Kortom, het is in ieder geval nog mooi weer om er eens even lekker van te nemen. En als je dan toch nog moet werken, neem maar gewoon een vrijdag net zoals ik op... Dan kunnen we er nog lekker van genieten. De normale middagtemperatuur is zo stelt. Lex van der Hoorn op deze website is 19 graden. De zeeuwale temperatuur langs de kust is op dit moment 18,5 graden. Nou, dat is erg prettig, uh, die wetenschap. Dat het toch nog niet helemaal over is met, uh, met deze zomer. Het is uh, nog eventjes gewoon stilletjes nagenieten wat, wat er gaat. We gaan uh, weer eens even terug naar het uh, regionale werk. Het is een beetje hef. Nou, heavy is het uh, wel. Het uh, is uh, wel prettig, uh, tenminste voor de mensen die wat uh, van uh, dat soort muziek uh, houden. Ze waren de winnaars uh, van, uh, de, uh, van de, de Rob Agda Award in uh, de periode 2008-2009, want uh, over die periode praten we. Helaas is de band de uh, Terresile, het is de band van Suus de Groot, uh, die toen de tijd uh, die contest uh, wist te winnen in Hanem. Heel lang was het uh, uh, leven niet beschoren van John Doe's Revenge, want daar hebben we het over. Maar ze waren hier in uh, het vorig jaar bij ons in de studio. We hebben er een halve deur voor uit moeten slopen, omdat we Henning, uh, die op de drums speelt, uh, moesten plaatsen. Maar het was natuurlijk wel heel erg mooi. Het hele mooie nummer is, waar we nu naar gaan luisteren is de Black Crowes. Luister naar onze eigen opname in ieder geval.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 in the house. Hello everybody. Hello, hello, hello Eens wordt opgenomen, ook hier. 17 juni was de dag dat We Cook With Fire voorbij kwam. Nou, dat heeft een aantal mensen wel geweten eerlijk gezegd. En daar verwees ook Gunther hiernaar in deze song. We hebben een nieuwe guest in the house. Uh, hello, hello was dat. Uh, daarvoor was het ook een band die helaas niet meer bestaat. En dat was John Doe's Revenge. Met uh, Black Rose. Uh, zij waren de winnaars van de Rob Akda Award uh, destijds in 2008-2009. Overigens uh, gaat dat weer uh, van start. In november uh, mag, uh, gaat uh, men weer beginnen. En elke uh, zichzelf re respecterende muzikant mag nu zijn, uh, ja, zijn materiaal dus aanleveren bij, uh, bij de Rob Akda Award. Het is een bepaalde stichting is het uh, geworden. Die mogen dat uh, gewoon daar uh, doen en dan... Uh, ja kan je dus een uitnodiging krijgen om eventueel uh, langs te mogen komen... om uh, te mogen spelen. Dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat zou zomaar uh, een keertje kunnen, dat, uh, dat, uh, dat weten we niet. In ieder geval is het uh, duidelijk dat je dus uh, mee mag doen bij de Rob acta wordt als je dus uh, een beetje muziek kan maken in ieder geval. Nou, uh, dat, dat, dat hebben we dan gezegd. Uh, iets wat ik uh, al tegen ben gekomen in de voorronde van de grote prijs van Nederland... en die inmiddels nu ook al aardig... Uh, wat Airplay heeft gehad in de landen is Ghana. En dit is ook een heel mooi nummer wat zij heeft gemaakt. 10000 Lovers. 10000 Lovers. She has in her hand, but she throws down.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 Ik ben een fietser man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 Waar wil je nu naartoe? Waar wil je nu dan?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 Zouden die jongens daar uh, een beetje over nagedacht hebben? Hoe ze dat uh, hebben kunnen doen? Uh, een soort liedjes schrijven in de trein. Hè? Want ja, uh, meestal gebeurt dat uh, wel eens. Dat je op zo'n moment ineens aangesproken wordt. En daar begint ook uh, de hele song mee. Dondersop. Uh, jongens uh, die ik uh, in uh, mei ben tegengekomen in Pakhaars, Wilhelmine in Amsterdam. Uh, bij een uh, eindexamenopdracht waar ik als beoordelaar mocht optreden. Ja, en die jongens die speelden daar ook. Nederlandstalig met een uh, vette knipoog, dat wel. En het is uh, heel erg uh, aardig die teksten. Maar er uh, ja, schuilt wel talent in, maar er moet nog wel wat uh, mee gebeuren eerlijk gezegd. En dit was De Vieze Man. Wel bekend misschien van uh, Kees van Kooten in een creatie van Van Kooten in de Bie. Uh, daar heeft hij het uh, regelmatig uh, laten zien. We gaan weer dus uh, verder met uh, een stuk uh, bekender werk weer. Maar die hebben hun sporen al verdiend. En ze waren ook uh, onlangs terug van weg geweest. De Rhythmix met Sweet Dreams.